9 keer de zwaartekrachten te verduren. terwijl ze een half jaar gewichtsloos zijn geweest. Kuipers zei dat hij duizelig en misselijk wordt. als hij te veel beweegt en dat hij opnieuw moet leren lopen. De Mexicanen kiezen vandaag een nieuw parlement en een nieuwe president. De peilingen voorspellen een winst voor de institutionele revolutionaire partij. Deze partij bestuurde in de vorige eeuw het land ruim 70 jaar. maar moest in 2000 de macht afstaan aan de Liberale Partij van Nationale Actie.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 ja, Welke school was dat? Dat was de Franciscus school. Oh ja, ja, die is algemeen bekend. Ik heb Er zijn heel veel scholen geloof ik in. Want het is natuurlijk een wat kleiner dorp. Ja. En daarna ging je naar de hogere school. MAVO-HAVO. Maar dat was niet in broek zelf waarschijnlijk. Nee, dat was in, ha in Haarlem. Santa Maria, heb ik gezeten. Oh, ja. Dat heb ik VWO gedaan. Ja. Dus en, ja. ja. Dat ging er zo doorheen. Ja.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 Nou ja, mijn zus die uh, deed de HAO, International Business. Die heeft op Hagenveld gezeten, in Haarlem ook. Heemsteden, sorry. En uh, die deed uh, daarna de HAO, uh, International Business. Die zat in Italië, en gewoon voor de studie. En dan kwam ze op straat wel eens een, een zendeling tegen. En die vertelde maar over uh, God en over Jezus. En zij had zoiets van, nou jongen...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 Ja, dus of er iets was, uh, een god of een macht of wat dan ook, dat wist ik eigenlijk niet. Dus ik, ik was wel een beetje geïnteresseerd van waar zij mee bezig was. Maar uh, toen ze dat vanuit Italië doorbelde oh, naar was thuis, ze was ja een beetje het in een beetje een beetje toen. beetje een beetje een beetje Nee, ik zat nog nee ik zat zat zat nog in Frankrijk oh, nog weg, ja, ik, ik zat zat nog in beetje een beetje een beetje een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 Om die zendeling, oh, die, zendeling. Die, die Amerikaanse zendeling te bedreigen. Wat had die gedaan met zijn dochter? Die was er ook en, nog daar, die zendeling dan. Ja, die woonde, oh, die die woonde, woonde daar. daar. Oh, ja. ja, maar goed, dat mes werd er natuurlijk uitgehaald op Schiphol. Dat, dat, dat ging niet mee. En mijn moeder belde mij van Len, ga erheen. Want het gaat niet goed. Pa is zo boos. En die gaat die zendeling wat aandoen. Dus ga erheen om, om hem een beetje te kalmeren. Dus ik vanuit in Cannes bij Nies zat ik toen. Ik met de treinen.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 uh, een man leren kennen. Daar ben ik mee getrouwd. Met hem ook. En dat was een Engelsman. En uh, dus ik ben ook naar Engeland verhuisd toen. En uh, ik heb daar gewoond. Dus toen heb ik kindjes gekregen. Twee dochtertjes. Die zijn nu 18, en tien. Dus heerlijke meisjes. Maar helaas is dat huwelijk uh, toch een beetje misgegaan. Mm. En uh, ja. Als christen ben je helaas ook niet perfect. Je moet allemaal keuzes maken. En... Uh,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 Al uh, nog naar Nederland kwamen, dat ze nog, nog ja. Nederlands konden leren. Ja. Ja. En jij bent een talenwonder, heb ik net begrepen. Nou ja, een talenwonder. <laughs> dat scheelt ook weer. Als je al die uh, scholencursus hebt gedaan in het buitenland, ja. toch ja. Frankrijk, in Nederland en dus, zo. Ja, in ja, Spanje. Ja, al die ja. talen. Ja, dus nou ja, dan moet je je ook bewust dat je kat.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 Nou, heel hartelijk bedankt uh, voor dit interview, voor het gesprek met jou. Ja, en ik wens je heel, heel veel succes met uh, jullie nieuwe werk. Ja, dankjewel. wel. Dus dat je maar veel mar markten en vooral veel mensen natuurlijk ja. mag bereiken, ook in Zandvoort. Klopt. En op andere plaatsen. En heel hartelijk bedankt. Graag gedaan. Bedankt.